Vijf uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Inwoners van de Duitse deelstaat neder kunnen vandaag een nieuw parlement kiezen. Meer dan zes miljoen mensen mogen tot zes uur vanavond hun stem uitbrengen.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 Rijkswaterstaat heeft 500 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers klaargezet... voor de verwachte sneeuwval van vandaag. In de loop van de ochtend gaat het sneeuwen in het zuiden. Daarna breiden de sneeuwbuien zich uit over de rest van het land. Rijkswaterstaat stuurt de strooiwagens de weg op voordat het gaat sneeuwen. Tijdens de sneeuwbuien rukken de wagens zo nodig opnieuw uit... om vooral de snelwegen zoveel mogelijk sneeuwvrij te maken. De NS rijdt vandaag vanwege de sneeuw opnieuw met een aangepaste dienstregeling.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 De betogers beroepen zich op het tweede amendement in de Amerikaanse grondwet. Dat bepaalt het recht van iedere Amerikaan om wapens te dragen. Het weer vanochtend vanuit het zuiden sneeuw. In het zuidoosten is er ook kans op ijzel. Temperatuur loopt uiteen van min drie in het noorden tot plus één graad in Limburg. Maar vanwege een stevige wind voelt het een stuk kouder aan. In het noorden komt er pas vanavond sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Het is radio 1. BNN, BNN, start! Oh. Het is uh, 20 januari. Bijna drie over vijf. En uh, als jij wakker bent, dan is het misschien wel de derde nacht op rij... dat je op dit tijdstip wakker bent. Want dan heb je misschien wel gekeken naar Armstrong bij Oprah Winfrey. Ik heb het niet volgehouden. Ik dacht, uh, bekijk het maar. Ik zie het in wel. En met mij ook best veel mensen, hoor. Want uh, in Nederland is het... Is het uh, ja, ik kijk volgens mij 45% van de mensen die dan op dat moment naar tv keken... die keken naar het interview. Want ja, er is toch niks op hè, om drie uur s'nachts. Maar... In Amerika viel het ook wel mee. Er zijn ook maar uh, 4 miljoen mensen die dat interview hebben bekeken. Dat, dat, dat is niet heel veel voor Amerika. Helemaal niet voor Oprah, die vroeger in haar hoogtijd nog wel eens 10 miljoen uh, kijkers uh, naar zich toe wist te trekken. Maar het was wel, ik vond het wel een, een, wel een interessant interview. Ik, dat was ook precies wat ik had verwacht. Er waren mensen die uh, hoorde ik dan zeggen op tv en radio van ja, hij zei eigenlijk ook niet zoveel... Hij zei wel sorry, maar op heel veel dingen ook niet en zo. En dat was echt precies, echt exact wat ik had verwacht. Er zat, zat geen fragment in waarvan ik dacht van, oh ja, dat is een verrassing. En zelfs uh, het laatste interview, deel 2, dat hij ging huilen. At that point I decided I have to say something. This is out of control. Uh, and then I had to have that talk with him. Which was just to over the holidays. So don't me anymore. Nou, huilen hier, huilen, huilen met de pit op. Dat was precies wat ik had verwacht. En wat vond jij ervan? Ben ik benieuwd naar? Ja, vind je het een verrassing dat Armstrong bekende? Of had je gedacht van, nou, uh, die houdt wel zijn kaken stijf op elkaar? Dat zou kunnen. Vind je het allemaal een beetje overdreven? Misschien wel zoals Frank, die, die zegt van, nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo heel erg. Uh, een hele doping gedoe. Laten we maar weer gaan fietsen. Of heb jij zoiets van, nou, dit is wel het... Uh, dit is wel het begin van een, uh, van een nieuwe, nieuw wielren-tijdperk. Misschien zijn we daar ook al wel aan begonnen, hoor. Maar is het goed dat al die oude mensen die doping hebben gebruikt, dat ze dat even gaan vertellen? Zoals gisteren ook uh, Danny Nelissen. Daar was ook een wielrenner en een wielrenjournalist ook. En die heeft dan aan de NRC en aan uh, RTL Nieuws verteld dat hij toch doping heeft gebruikt. En die geruchten gingen toen al. Ik had er even wat uh, artikeltjes opgezocht. Die heeft toen ook uh, in, in zijn tijd, in 1999 was dat, toen stopte hij ermee. Heeft hij ook uh, ja, echt verdedigd. Van nee, ben je gek joh, ik heb geen doping gebruikt, hoe komen jullie erbij en uh, jullie halen me door het slijken en zo. En zo fel verdedigen. Dat vind ik wel een beetje het op, meest opvallende van al die wielrenners. Dat ze zich zo ontzettend fel verdedigen en dan een paar jaar later zeggen van ze, ja dat was toch wel... Uh, vind, vind ik heel apart, dat je, dat je zo goed kunt liegen en... En kennelijk zit dat zo in je systeem dat je ligt... Uh, dat je ook maar denkt, van, nou, ik, uh, ik, ik, ga het, ik ga het gewoon op alle allervels verdedigen. Dat vind ik een vreemde, vreemde reactie. Wat vind jij van het hele verhaal? Laat je mening horen over Armstrong en over al die andere mensen... die doping hebben gebruikt in de wielerwereld. En, maar ook, ook misschien wel de mensen die geen doping hebben gebruikt... die het verdienen om, om een klein pluimpje te krijgen. Dat mag natuurlijk ook. 0800-1121, 0800-1121. Ik denk dat die Armstrong... Misschien wel de waarheid vertelde, maar dat het toch wel allemaal was om zichzelf in te dekken. Dat hij niet alles heeft verteld. Dat hij misschien ook wel dingen niet heeft verteld om geen boetes te hoeven betalen. Geen geld terug te hoeven betalen. En vooral om lekker over te blijven komen. Nou, ik snap het wel. Want persoonlijk ben ik ook wel teleurgesteld. Zowel in hem als in de sport. Want volgens mij is in de zeven jaar dat hij heeft gewonnen zijn echt de nummers twee tot en met tien. Zijn ook... Uh aan de doping, dus eigenlijk stelt het niet zoveel voor. En uh, die hij eromheen, eromheen, dat uh, vind ik eigenlijk een beetje overdreven. Nou ja, als je dan zo'n Twitter inderdaad hoort, dan, uh, uh, ja, dan, dan werd er zo gezegd van... Uh, uh, ...Iedereen gebruikt doping, dus ja, eigenlijk is hij toch de beste geworden... ...van iedereen die doping gebruikt. Dus het is eigenlijk gewoon een beetje... ...een verziekte, gekke wereld. Dus hij, hij is dan kampioen onder de dopinggebruikers geworden eigenlijk. Nou, nou ja, in, binnen de wielenwereld waarschijnlijk had hij dat niet hoeven doen, maar ja... Uh, ja, ik weet het niet. Ja. Ik hoor graag wat jij ervan vindt. Wat is jouw mening over dat hele dopingverhaal? Moet Armstrong nou heel zwaar gestraft worden? En al die andere mensen erbij? Of zeg je van, nou weet je wat? Zand erover en we hebben het er niet meer over. Laten we een schone sport uh, gaan ontwikkelen en, uh, en daarvan genieten. Wat is jouw mening? 0801121, 121 Ik ben ontzettend benieuwd. En wil graag met je praten met de Suzanne Vega is dit leuk liedje. Marlene on the wall. Even if I haven't.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 Zen Vega en Marlene on the wall. Goh, een lekker, lekker broodjes, hè. 10 over 5. Je luistert naar start hier op Radio 1. Hans goedemorgen. Hallo. Hey, Huk? hi Hans. Hey. Hé, is zo, hé, wat is dat een broodje? We zitten erop. Wat zeg je? Uh, wat zit erop? Nou, ze, ze pak hem er echt voor je bij hoor. Er zit, ja. Er, er zit op, ja. De, het is een broodje van de markt, een hele lekkere. En er zit op kaas. En dan heb ik een beetje mosterd overheen gesmeerd. En dan, toen heb ik nog een eitje gekookt. Uh, uh, en die heb ik gepeld. Lekker ei? Ja, allemaal kleine stukjes ei erop. Lekker hè? Ja, ja. Ah, dat ik is zelf gekocht geweest. Oh. Ja, ik heb gekocht papier. Ik heb ze ook wel gemaakt, die dingen. Ja, ja. Yeah. Ik dacht, ik maak een lekker broodje voor mezelf, want ik moet toch een beetje ah, energie doe, hebben zo je, voor zo'n programma. Ja, ik moet je bijbreven, hè? Ja, ja, precies. Ja. En ik dacht, ik kan het ook op doping doen, maar dit lijkt mij een stuk gezonder. is ook zo'n wat doping. Ja, ja, ja, ja, ja, eigenlijk wel, ja. Het is ook een, ja, een soort natuurlijke doping, natuurlijk. Ja, ja. Hey, we hebben het over ah, wielrennen doping. en zo, en Lijnsel Armstrong en weet ik veel wat, wat. Wat vind jij ervan? Wat is je, wat is je algemene mening? Eh, uh, ik, ik ga op jouw vraag of hij het bekend had of niet, had ik gedacht, hij zal het nooit bekennen. Oh ja? Jij dacht van, ja. dat gaat hij niet doen? Nee. Oh. Maar, maar waarom niet? dan? Want je dacht van nou, dat hij het zo lang ontkent, dat zal hij dan nu ook wel blijven doen. Ja, precies. Want ah, ja. Ik zeg net tegen Marcella, die, die juffrouw die de telefoon opneemt. Ja. Ik zeg eigenlijk hebben ze die. Uh, waar het begonnen is in Olympia, in Griekenland, uh, weet ik veel, voor duizend jaar geleden. Ja. Als die atleten nog eens konden opsporen. <laughs> ja. En daar het DNA van uh, af konden pakken. Af kon, uh, ja, hoe ze dat doen, weet ik ook niet precies. Maar. Ja, ja. Kijken of hun uh, iets gebruikten. Of ja. hun normale eten of zo. Ja, ja, precies. Of, of zij misschien ook, uh, weet ik veel, coca-bladeren al zaten ja, te snoepen coca, ofzo. of zo. of ik zei al marihuana, of weet ik veel wat voor uh, troep. Weet ik, ik weet het ook niet. Ja. Maar ja, ik weet dus ook niet waar, hoe ze dat doen of, of, of, of dat überhaupt nog kan. Dat, ja, dat, dat, nou ja, ik denk niet dat zij, ja, want dat is wel heel lang geleden natuurlijk, maar, maar ik ben wel... ja goed, dat dat, dat ja, blijft al, altijd bestaan. Ja, dat, of, dat is waar. Weet, staat natuurlijk in, wie het zijn. Ja, je kunt natuurlijk in, in, in, in, in, een, in een bot kijken bijvoorbeeld, dat is natuurlijk ook DNA inderdaad, dat is waar. Ja, dat, dat, dat, dat, dat is precies wat ik bedoel. Ja, ja. Maar, maar jij denkt dus eigenlijk dat er, dat er, dat er overal uh, wordt er Overal, elke bot wordt gebruikt. Nou ja. En, en, maar maar ook, ook, ook nu nog, in alle sporten, want wielrenner ja. zegt bijvoorbeeld, zo'n Robert Geesink en die geloof ik echt heel erg, de, ja. die zegt van, ik zal het nooit doen, nooit gedaan, ik begin ah, hier. Ja, ja, ja. Ja, oké, okay, nou, laten we zeggen, de uitzondering bevestigt de regel. Ja, ja. Laat ik dat erbij zeggen dan, ik wil niet iedereen over één kamp, maar ik geloof meer dan 99,7% gebruikt uh, wel iets. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. En, en, en want, want er zijn ook allemaal nu, hè, dat hoor ik dan ook, ik, ik zit het allemaal een beetje te volgen, ik ben ook maar een leek op dopinggebied, maar dan heb je bijvoorbeeld zoiets als Chinese doping en dat is dan nauwelijks opspoorbaar. Het kan natuurlijk dat zo'n heel peloton daar ineens nu allemaal aan zit. Ja, maar dat was bij, bij, bij, bij Amsterdam ook. Ja ik ja, ja. je nog niet eens wist wat hij gebruikt, hij is zo vaak gecontroleerd. Ja. Ook op nou Eerpoor of dat al bestond. Ja, het zal op bestaan hebben, maar ze konden nog niks bij hem vinden. Het nee, nou, ken... toch gebruikt Ja, ze kenden. Het was gewoon niet echt opsorbaar. Ze, ze zochten er ja. misschien niet naar, omdat ze ook niet dachten dat het werd gebruikt. Ja. Dat was dan zo'n wondermiddel dat hij het gewoon maar gebruikte natuurlijk. Ja, nou oh. goed, en ook al die andere fietsers. Nou, die, die, die, die, die, die bekende Nederlander, die uh, Mike, hoor ik alweer? Mike de Boer? Die broer, die, uh, met die mooie tanden. Eh, uh, Michael Boogert. Michael Boogert, ja, ja met die heeft van de mooie witte tanden. Ja, ja, die heeft een ja. Dat is ook zo. <tractic> Prachtige tanden heeft hij Ja, maar die doet wel eens weten. Maar die ontkent altijd, hè, dat hij het heeft gebruikt natuurlijk. Hé? Huh? Die, die ontkent wel altijd dat hij het heeft gebruikt. Nou nee, hij heeft gezegd, ik zeg niks, want ik wil niet de kop van Jut zijn. Oh ja, dat is waar. Dat, ja, dat is wel waar. Ja. ja, dat is waar, ja. God. Ik denk dat hij wel gebruikt heeft. Wat een aparte wereld eigenlijk, hè, waar je dan in leeft. Ik bedoel, dan dat is ge... elke sport hoor. Ja, denk je dat elke sport zo, zo... zo elke sport zo... wordt gebruikt. Maar het is eigenlijk soort, helemaal niet leuk om dan in, in zo'n uh, wereld te leven. Lijkt mij hoor. Ik, ik of je hem... moet het toestaan. Ja, maar dat kan ook eigenlijk niet, vind ik hoor. Dat is best wel gevaarlijk. Hé, hey, oké, okay, maar, maar, maar dat, daar ben ik een beetje eens, maar dan ja. ben je van een hele gedonder af. Ja, hou je het wel een beetje, en dat is eigenlijk hetzelfde van, ja, dan kun je ook drugs doen, maar dan hou je het wel een beetje uit de criminaliteitssfeer. Uh, ja. Dat, dat heb je dan zo'n een beetje, ja. Dat, ah, goed, oké, okay. ik wil niet meteen de, de, de, de criminaliteit erbij halen, maar nee. je hebt daar van die, die, die, die wonderdokters uit Italië, geloof ja. ik. Ja, die, die hebben ook allemaal Ferrari heten. Maserati. Hoe heet die? Ferrari. Oh, <laughs> jawel, ik volg hem niet zo heel goed. En, ja. Tel als jij net zei aan het begin. Ja. je je hebt ze allebei gevolgd, geloof ik, die uitzending. Ja, ja, ja ik heb Eetje teruggekeken. Ja, klopt. Nou, ik heb door nog niks gevolgd. Ik hoorde het op de radio. En ik heb geen CNN, dus ik heb het helemaal niet ontvangen. Ja. Dus, uh, ik, maar ik denk echt dat, dat. Dat bijna elke. Nou, ik kan niet voor 100% zeggen, maar bijna elke sport wordt, wordt het gebruikt. Ik ga eens even kijken hoe andere mensen daarover denken. Dankjewel, uh, Hans, voor je wens. Welke... Nog één opmerking? Ja? Van toen hij met Sheryl uh, Crow omging. Ja. Dat is ook al, weet ik veel, 15 jaar geleden of zo. Ja, 10 jaar geleden Eigenlijk of zo. Ja, dat geloof ik nou. Ja. Toen dacht ik meteen al in, dacht ik, dit gaat hartstikke fout. Ja, door Sheryl Crow. Nee, dit Heeft niks met doelredden te maken. Ik bedoel die verhouding. Oh. Tussen Sheryl Crow en die Lance Armstrong. Omdat zij namelijk democratisch stemt. Ja. En hij stemt republikeins. Dus jij dacht, van, nou, daar slaat de duivel tussen, dacht jij. Ja, daar slapen ze inderdaad nee, Er zal heel wat, uh, ja, je weet wat ik bedoel, gebeurd zijn. Ja. Maar ik zeg, dat, uh, dat is geen lang leven beschoren. Nou, zolang hebben ze in elkaar gegaan, Yo, ja Ja, nou ja, ja, zo, nee, ja uh, uh, uh, uh. Staat genoteerd, hand dankjewel. Ja, nou, oké. Okay. Yes. Uh, nou, ja, een beetje laat. De beste wensen. <laughs> hey, dankjewel. Ja, ja de... kom eens gereden. Alles wat je me wensen wens ik ook. Nou, uh, geluk in Turk dan, hè. Geluk in Turk, hier, hier ook. Hoi hoi eh, uh, gaan we naar uh, Frank. Frank, goedemorgen Frank. Hoi, hey. Luc. Hey Frank, hoi. Uh, nog proficiat uh, toch met, jou, met jullie punt. Nou, dankjewel. hè huh? Bij Le deze? Welk punt? Het punt tegen RKC. <laughs> ja dat is waar ja, verrek. <laughs> nou ja, ik, weet ik, ik weet niet of we daar zo blij mee moeten zijn hoor, die 0-0 tegen RKC. Ja, ik las dat Twente nog goed weggekomen is. Ja, dat is waar ja. ja misschien moeten we dan toch maar blij zijn inderdaad. Ja, daar heb je wel gelijk oh. in. ja uh, uh, uh, uh. Ik denk dat ja, goed. Zeg, ja, Luc, ja. waar jij nou het uh, thema van jou he? Mm -hmm. Nou, lees ik dus net omroep Brabant. Ik heb daar ook een, ooit een naam. Ik kink ik, ik, ik, ik, zien staan. Ja. Bij een of andere reportage. Ik denk zo, familie zijn van Luc, maar goed. Ja, het zou kunnen, want de, de, de, mijn broer woont in Brabant. Maar. Volgens mij heeft hij geen nazaten daar, dus ik, ik okay. denk het niet. Maar ik las dus iets van Rini Wachtmans. Ja, die, de, de, de, de, de wielren Rini Wachtmans, hè? Ja. ja. En die zegt, nou, ik heb maar twee keer, zegt hij, mijn hele loopbaan... staat daar te lezen, uh, amfetamine gebruikt. En daar werkt helemaal niet prestatieverhoogd, zegt hij. Ja. Is dus niet zo. En daar word je nooit kampioen mee geloof ik dus ook niet. Nee. Uiteindelijk is het wel zo, helaas, helaas... Rini Wachtmans is moeten stoppen met wielrennen... net als Gert-Jan Teunissen... net als Danny Nelissen, als ik het goed heb, die jij noemde. Ja. Er zijn verschillende wielrenners meer... kregen allemaal hartklachten en hartafwijkingen. Ja, ja, Danny Nelissen heb, heb ik inderdaad gisteren een artikel over gelezen. Die had, ja, die had last van zijn hart, inderdaad, ja. Ja, ja. En zo zijn er veel meer. Ja. Maar andere woorden, Luc, jij vroeg waar wij ervan vinden, hè? Mm -hmm. Ik denk dit. Mijn persoonlijke mening. En ik denk van veel meer mensen. Ik denk zo. Jouw lichaam moet een prestatie leveren. Als jij voetbalt, of jij... Uh, heb jij gedaan? Ja. Jou, jouw lichaam moet uh, arbeid leveren. Ik denk zelf... Als dat constant moet zijn op een bepaald niveau... Dan ontdek jij van nature uit... moeder natuur denk ik. Ja. Die roept een grens op. En dan stop jij... Als je puur natuur bezig bent, dan rust jij. Jij pleegt geen hoofdbouw. En jij gaat koolhydraten laden, et cetera, om weer op te bouwen. Ja. Dan voel jij, lijkt mij, ik kan weer gaan beginnen. Je gaat weer beginnen. Wat doen deze middelen? Die verleggen de grens heel ver weg. Je hebt groeihormonen. Je hebt uithoudingsprestatieverhogende uh, middelen. Mm -hmm. Die grens wordt heel ver weggelegd. Maar andere woorden, die renners gaan maar door... Kunstmatig. Ja, dus eigenlijk zouden ze... want dat is een beetje wat doping doet, hè, ze zouden wel willen stoppen... en ze zouden eigenlijk ook moeten stoppen, fysiek gezien. Alleen ze gaan we door en gaan we door... en zo bleef, ja, we hebben ze gewoon roofbouw op hun eigen lichaam, euh, zijn ze aan het plegen. Ja, ik denk dat je dan niet, uh, niet kunt beantwoorden... of het signaal niet merkt van jouw moeder, natuur. Ja. Puur natuur bedoel ik, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja ik denk en... dat je daar wel gelijk... Zou jij, zou, zou jij, denk jij, ooit... stel je bent een topsporter... zou jij ooit in zo'n situatie terechtkomen dat je, dat je doping... Zou uh, dat het wordt aangeboden en dat je denkt: van, Nou, uh, uh, ik, ik ga het maar eens proberen, die, die EPO. Ik ben ooit in de gelegenheid geweest om het te nemen. Oh ja? Ja. Hoe kwam dat dan? En daar, Hoe kwam dat dan? Nou, ik zom nogal veel. Hm. En ik moest daarvoor naar België net over de grens. Jaren terug. Ja. Dan kon je het vrij kopen, toen al. Ik heb het gelukkig. Ik was geen topsporter, oh let wel. Ik heb het gelukkig nooit gedaan, omdat die desbetreffende apotheker mij uitlegde. Als jij dat doet, zegt hij, dan ben je goed stom op zijn bels, yeah. belgisch. Yeah. Hij zegt, want jouw stikstofgehalte, et cetera, uh, krijgt veranderingen. En als je dan ziek wilt worden, zegt hij, of ernstig ziek, op termijn... Mm -hmm. Dan moet je dat zeker doen. Dus die, die, dat schrok mij erg af. Ja, dus die, die, die, die uh, apotheker die zei tegen jou van nou, uh, uh, de, de, begin er maar niet aan. Want het ja. is levensgevaarlijk en, uh, en als je dit doet dan, uh, dan, dan, dan kan het wel slecht met je aflopen. Dat zei hij eigenlijk ja. zo tegen je. Ja. Oké. Okay. Uh, yeah? Maar goed, dat was van mijn kant uit was daar meer nieuwsgierigheid. Hè? Ja? Dat kwam toen in zwang. Ik wilde daarmee experimenteren experimenteren, zoals jongelui tegenwoordig met andere dingen willen experimenteren. Ja. Begrijpelijk allemaal. Ja. Hoor bij leven, denk ik. Tuurlijk. Maar nog iets anders. Ik weet niet of jij dat weet, maar veel van die mensen die, do die doping gebruiken, ofwel groeihormonen of prestatieverhogende middelen, een dokter zal het bevestigen, denk ik. Mm. Maar die krijgen allemaal, ja, het klinkt een beetje, het hoort bij het leven, dus ik mag het zeggen, krijgen allemaal vaak kleine teelballen. Oh ja? Ja, uh -huh. <coughs> ja, ja. dat is apart. Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Ja, toch is het zo. Ja, goed. In andere woorden, ja. kan jij je voorstellen dat er eventueel... ...van daaruit kinderen geboren worden, te tijd? Ja, dat er gewoon die kinderen... Dat er, wat was het met die Softernon-kinderen? Dat, dat, dat, dat niet goed neem ik aan, maar wat, wat was daar precies mee? Nou ja, die mensen, die moeders, uh, of in ieder geval die kinderen... kwamen dan voor, zeg maar, uit, uit, uit, vanuit ouders... Mm -hmm. Ja, die uh, kunstmatige gedrogeerde middelen. Hetzijf, oh ja, gebruikten. ja, ja. Precies, ja. ja Insof er dan, nee. dan het, uh, dat medicijn wat, uh, wat daarvoor... Ja, god, daar heb ik eigenlijk nooit van gehoord uh, dat, dat dat zo was. Ja, het zou kunnen, hoor. Ja, hoe check je dat? Dus de ja. zaadkwaliteit, die wordt, die wordt aangetast. Ja. Dat kan toch niet anders? Ja, ja. Als er een deel van jouw bloedspiegel is dag in dag uit, jaar in jaar uit, dan moet je toch ongezond worden? Nou, dat is ook zo wat, wat, wat onze Frank hier ook net zei... Van, ja, dat, je, dat, je, dat je dus ziek bent geweest en dat je dan nog dat spul gebruikt... en, in, ja. en die ja. epo injecteert en bloedtransfusies. je zou toch denken van, joh, als je zoiets hebt gehad... Eh, niet meer rommelen aan je lichaam, maar gewoon lekker fietsen... en eh, als je niet wint, dan win je maar niet. Zo belangrijk is het ook allemaal niet in het leven. Ik bedoel, je kunt maar beter gezond zijn, zeggen, zeggen dat we altijd. Dus en toch, ook... toch, doe, toch doen mensen het. Luc, nog één regel tot slot... Mm -hmm en jij slaat de spijker op zijn kop, dan zou je ermee stoppen, zeg jij, inderdaad. Een normaal uh, mens die normaal in het leven staat, stopt daar dan mee. Maar, die middelen, die zijn verslavend. Oh, yeah. Ofwel, afhankelijk gevoelig word je ervan. Ja, want ja, je kunt ook niet meer terug natuurlijk, hè? Als je helemaal hard gefietst op EPO, ja, dan fiets je natuurlijk niet zo hard op uh, een boterham met kaas. dan ga je het nog maar een keer doen. En ze zijn nog dus verzwapend. Nog wat meer, ja. Mooi gesproken, Frank. Ja, Dank voor je, voor je verhaal, Frank. Jij ook bedankt, leuk, hè? En ik uh, spreek je later weer. Dag. Doei, doei. Wat vind jij ervan? Doe nog één belletje zo. 0801 121 121 uh, Wat vind je ervan uh, dat uh, Armstrong heeft bekend? En de manier waarop... Ja, sowieso van de hele wielrenwereld is het verziekt, is het verziekt! Het is offensief om zeg maar van ah oh, ik heb er zo'n spijt van en dat hij eigenlijk wil dat mensen hem aardig vinden. Want hij heeft zoveel geld verloren dat hij eigenlijk gewoon weer nieuwe sponsors nodig heeft. Dus ik denk dat hij het vooral daarom doet. Ja, was wel te verwachten denk ik, want ik heb altijd zoiets, volgens mij wordt er heel veel doping gebruikt in de wielrennersport. En dat uh, ja, verbaast me dan niks dat er ook uh, lens doping heeft gebruikt een keer. Ja, dat vind ik wel uh, typisch Amerikaans weer. Ja, zo'n hele hij ervoor maken. Gewoon uh, media, uh, alles pakken, zeg maar, toch een beetje uh, zichzelf goed praten en uh, kijken hoe zielig ik ben en zo. Ja, dat denk, dat denk ik wel eigenlijk. Ik denk niet dat hij zelf uh, veel uh, zal zeggen. Hij weet denk ik wel wat hij wel en niet mag en kan zeggen op de tv. Wel of geen spijt. That's the question eigenlijk hè. 0801121. Je kunt nog heel even bellen. Gaan we nog even uit met een wijze opmerking van Hans die zegt: "Je moet gewoon die wielrenners een elektrische fiets geven." It. This ain't no disco. It ain't no club This is LA. All I do is have a little... Rajiv, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vind jij er nou van, van Armstrong en zo? Nou ja, kijk, um, ik vind het natuurlijk verschrikkelijk, überhaupt voor de sport, dat, uh, ja, dat, is, dat dit is gebeurd. Want uh, het hele imago van, uh, van de sport is daardoor een stukje van knal. Nou, Maar ik ben, er, ik ben er een beetje in gaan verdiepen. Mm -hmm. En um, op mijn verbazing kwam ik tot de ontdekking dat... Uh, Heel veel renners uh, EPO hebben gebruikt en dat ik me daardoor een beetje afvraag ja, nou ja, als iedereen toch EPO heeft gebruikt, ja dan, dan, dan uh, is het op zich niet zo heel erg hè, want het staat voor mij een beetje gelijk aan dat, uh, nou ja, dat niemand bijvoorbeeld doping heeft, als ja. iedereen doping heeft gebruikt, ja dan... dan... Uh, wordt, ...wordt maar een heel klein aandeel benadeeld. Ja, ja nee, dat, uh, dat is, dat is waar. Alleen dat aandeel wordt natuurlijk wel enorm benadeeld. Want als je, stel jij bent juist die ene leuke gast die uh, geen doping heeft gebruikt... ...ja, dan, uh, <laughs> dan ben jij de sjaak, ja. want dan, dan, dan fiets je altijd achteraan. Ja, nou ja, helemaal mee eens. En nu blijkt dus tenminste, dat is mijn idee... Uh, ...krijg een beetje het idee dat uh, die sport niet meer zonder EPO kan of kon... Uh, ik, krijg ook een beetje, ik ben ook ontzettend benieuwd naar hoe dat de komende jaren zich gaat ontwikkelen. Hoe de prestaties zullen zijn zonder EPO en zonder. Uh, nou ja, en misschien zal de techniek dan toch al zodanig zijn dat er weer nieuwere vormen zijn van doping, waar we niet achter zullen komen. Maar ik ben me daar ook wel wat, wat meer in gaan verdiepen. En uh, het schijnt dus zo te zijn dat de hele geschiedenis in heel veel sporten, maar uh, duursporten zeg maar. Dat daar gebruik is gemaakt van uh, verboden middelen. Ja, ja. En waar we destijds nog niet, uh, die we destijds nog niet echt konden meten. Ja, uh, met, met andere woorden, uh, atletiek, uh, wielrennen, dat zijn sporten waar, uh, waarin in het verleden ontzettend veel gebruik is gemaakt van, uh, van, uh, van Epo en van verboden middelen. En dat ik me dan überhaupt afvraag, ja wij zijn eigenlijk als kijker en als liefhebber altijd in de Ja, en je krijgt altijd een beetje het idee van, uh, dat, dat, dat, dat je altijd een beetje achter de feiten aan hebt gelopen. Want ik kan me die beelden van Armstrong en zo, dat is natuurlijk nog niet zo lang geleden, vond ik echt fantastisch. Ik ben niet zo'n wielref fan, maar ik vond dat mooi om te zien. Mooi dat hij won. Grootste sportman dacht je dan en zo. En nu blijkt dat je dan zo lang in de maling bent genomen. En, uh, uh, en, maar dan heb je het idee van, ja, misschien moet ik op, word ik op andere sporten ook wel in de maling genomen. Bij, nou, bij zwemmen, bij, nu bij atletiekwedstrijden, zo'n Usain Bolt. Ja, ik geloof hem wel. Maar ja, je denkt ook misschien van, ja, misschien zit er toch wel wat geks in, uh, in zo'n zo lichaam. Dat, dat, dat ga je een beetje automatisch denken op een of andere manier. Nou ja, dat is dus een beetje het nadeel, ja, het, het hele imago van, van uh, duursport. Ja. Dat, is, dat is nu gewoon een beetje verknald. Ja, en, niet, alleen van, niet alleen van wielrennen, ja, vind ik. Ja, alleen, ook van alle duursporten. Alleen, ja. Exact, van alle duursporten. En eigenlijk kom je tot de conclusie, ja, dat moet natuurlijk nog aangetoond worden, maar kom je tot de conclusie dat, dat het niet anders komt. En, uh, en eigenlijk had ik dan ook liever niet willen weten uh, uh, wat er was gebeurd in de wielersport rondom uh, Armstrong en zoveel andere renners. Uh, want dan hadden we met z'n allen nog een hel gevonden. En ik kan er nu toch niks aan doen. Nee. Ik, had het, ik had het veel mooier gevonden als dit uh, wat subtieler werd aangepakt. Dat, dat zodanig dat het in, het in de toekomst nooit meer zou gaan gebeuren. Maar dat niet heel de sport en alle andere sporten eigenlijk verknald zou worden. Nou ja, het is wel, dat, is wel, dat is wel... Kijk, kijk ik, ik, ik vind het prima dat het in de openbaarheid komt, hoor. En dat hoort ik wel. Maar het is ook wel, sport is natuurlijk ook het verhaal en de emotie en, en het heldendom en, de, en, het, en het verheerlijke van, uh, van, van, van de mensen. En dat je daar uh, trots op bent en fan van bent en zo. Dat hoort er heel erg bij de sport. En dat, ja, dat is nu natuurlijk weg bedoeld te zijn. Ik denk niet dat er echt mensen zijn die nu nog fan zijn van Armstrong. En, en met hem heel veel andere goede wielrenners. Ja, die allemaal een beetje het, die het verprutst hebben. Ja, nee nou ja, eens. Maar ja, wat, wat, wat ook een beetje uh, natuurlijk het geval is. is dat. Uh, sporten zoals wielrennen. en. en, en uh, nou ja, het andere duursporten. Dat, dat het gewoon ontzettend commercieel is geworden. Dus er wordt ontzettend veel geld eraan verdiend. Uh, als je maar eens even kijkt naar het team. en de sponsors. Uh, en de inkomsten van. van, van, van Lens Armstrong. En, en de mensen om hem heen. Ja, dat ging echt om miljoenen. Tja. Ja, ja. Um, de vraag is ook überhaupt... Hè, uh, uh, ik vraag me überhaupt af of dit niet allemaal nu nog ook een poppenkastpelletje is. Ja. Um, um, er is zoveel geld aan verdiend. En uh, Lance Armstrong die wordt er echt niet, echt niet minder arm van. Die heeft ontzettend veel geld verdiend. En ontzettend veel... Uh, ja, ik, ik vraag me af... Uh, maar ja, ik vind het, ik vind het ook vooral zonde dat het is verknald. En tuurlijk, het is goed dat het in, de, in het openbaar komt. Um, maar ik vind dat dan ook wel het hele verhaal verteld mag worden. En dat dus blijkt dat meer dan 80% van al die renners in zijn tijd EPO heeft gebruikt. Um, het moet natuurlijk maar een beetje bewezen worden op hoeveel precies. En ja. ja, je hoort uh, steeds meer verhalen van nou die heeft. Ja, ook iedereen een... komt nu uit de, uit de dopingkast. Hè? Ja, exact. Ja. Ik las vanochtend dat een, uh, dat een aantal Nederlandse uh, renners ook EPO hadden gebruikt. Ja. Nou ja, het zal me niet verbazen als morgen blijkt dat uh, Michael Bogert ook EPO heeft gebruikt. Ja, uh, waar gaat dit naartoe, weet je? Dus, dus ik, ik, uh, ik, ik vind het echt heel jammer, want dit heeft namelijk wel als gevolg... dat, nou ja, ik kom uit een cultuur waar wielrennen uh, überhaupt uh, niet echt uh, interessant is, mm -hmm. he, uit de indestaanse cultuur. Ja. Maar ik heb wel... Um, een aantal uh, neefjes die uh, heel graag, die, wiel, wiel, die uh, wielrennen ontzettend leuk vonden. Ja. Met als gevolg dat, uh, dat ze nu vragen via, uh, aan hun vader, van ja papa, um, um, mag ik nog wel wielrennen of is, is, is wielrennen nog wel goed hè? Ja en ik zou ook twijfelen als ik kinderen had en mijn ja. kinderen zouden dat vragen hoor. Ik zou ook denken, nou pff, ik weet niet hoor. Rare ja, dat, Maar ja, dat is toch zwaar? Ja, het, zo, zo, het is doodzonde. Ja, het is doodzonde. Ja. Is ook zo. Want het is natuurlijk een prachtige sport. Als er, als er niks aan de hand is, je, als je gewoon fietst. Ja, dat is een hartstikke een mooie sport. Het is een hartstikke een eerlijke sport, ook eigenlijk. Maar ja. ja, nou ja, en dus vraag ik me af: had het, uh, het. Het is ontzettend op Lens Armstrong geweest. Nou ja, het zal ongetwijfeld waar zijn dat hij het, het brein achter het hele verhaal was. Maar ik, ik vind best dat dat. Uh, ik vond het, dat het best wat breder aangepakt moet worden en dat het ook wel wat subtieler aangepakt moet worden. Uh, in, die, uh, in die zin dat, dat men wat beter mocht nadenken over het imago wat daardoor is geschapen. Ja. Staat dankjewel Regief en nog een, nog een mooie ochtend. Dank je, gelijk. Oké, okay, tot later. Bye. Start. Luk Ikink. Even kijken wat er allemaal trending topic is. Nou, wat denk je? Lance Armstrong, nog steeds trending topic en met hem ook Oprah Doping, wielrennen, alles wat daarbij komt kijken. De reden lijkt mij duidelijk. Ja. Yes. In Enschede er is een brand, daarom is het trending topic. Grote brand in een meubelboulevard. Volgens de brandweer Twente zijn er zes tankauto's spuiten, twee hoogwerkers, groot watertransport, meetploegen en diverse ondersteunende voertuigen ingezet. Dat zeggen zij op Twitter. En ook Justin Bieber is een keertje trending topic. Ditmaal vanwege een foto. Hij Instagramde zichzelf namelijk in zijn blote kont. You. Vandaag in 1982 bijt Ozzy Osbourne, de voormalig liedzanger van Black Sabbath, de kop af van een levende vleermuis die naar hem werd toegegooid tijdens een optreden. Hij dacht dat het een nep vleermuis was, nam een hapje en moest naar het ziekenhuis. In 1998 is het een nogal vervelende dag voor Bill Clinton. De krant The Washington Post berichtte voor het eerst over zijn affaire met een Monica Lewinsky. En vandaag is het ook precies een jaar geleden dat de FBI de uploadsite Mega Upload Offline houdt. Oprichter Kim.com kwam in de gevangenis en ook nog een aantal andere uh, van zijn vrienden, waaronder een Nederlander. Maar ze werden ook weer vrijgelaten. Hij lanceerde gisteren een nieuwe dienst, Mega, en die geeft de gebruikers 50 gigabyte. Gratis opslag. Het is echt een enorme dienst die nu al uh, reet populair aan het worden is. Ik zag op zijn Twitter dat ze iets van uh, 250 miljoen inschrijvingen hebben. Dat kan bijna niet, hè? Nee, dat zal wel niet. 250.000 zal het geweest zijn. Vermoed ik zo. Dus even kijken wie er allemaal uh, jarig is. Nou, moet ik even scrollen op mijn uh, schermpje. Ah ja, Olaf Mol is jarig van harte. Hij wordt 51. En ook jarig Gary Barlow is uh, zanger van Take That. 41 is hij geworden. Pascal Jacobs is de zanger van Bluff. Hij is ook jarig. Hij wordt 39 vandaag. Nog even de buien-scan. Waar regent het vandaag? Nou, euh, nergens. Behalve in België. Maar ja, daar zijn we toch niet. Dus dat maakt niet uit. Er lijkt een soort nieuwe hype te ontstaan op Facebook... Namelijk stoppen met Facebook. Het kost te veel tijd en het werkt verslavend. En dus stoppen veel gebruikers ineens met Facebook. Danielle Baks is zo iemand die eh, bijvoorbeeld vanwege haar studie de keuze heeft genomen om haar profiel te verwijderen. Danielle, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, jij hebt jouw profiel verwijderd. Uh, ja. Wat was het moment waarop jij dacht van, nou ik ben er klaar mee. Uh, ik ga opzoeken hoe ik hem moet verwijderen. Want het is nog een hele klus natuurlijk. W uh, wat? Ja, jij ja, was een hele klus. Klopt. Ja. Welk moment uh, was dat? Uh, het precieze moment was, nou ja, ik, ik was een beetje beul. Ik was echt, ik werd een beetje boos eigenlijk. Uh, nou ja, precies hoe het is gegaan. Ik was met vrienden en uh, uh, we zaten om de tafel. En er was een beetje een discussie over het een en ander. En het had ook met Facebook te maken. Ik had dus zoiets van, ik, ik werd er een beetje boos om. Zij zei zoiets van, waarom reageer je zo fel? Je kunt, als je het niet leuk vindt, dan kun je er toch mee stoppen? En toen dacht ik, ja... Ja, dat kan. Ja, en waar reageerde en, je dan zo fel op dan? Op, op, op, op de gesprekken over uh, Facebook? Nou, het, het, het, um, het idee van acties kijken vooral. Oh, ja. dat, je wel, ja, dat iedereen ja, naar mijn leven moet kijken en ik naar, naar die van anderen. En een heel, heel oppervlakkig en ja, meerdere reden eigenlijk. Ja. Uh, en dat was eigenlijk een heel impulsieve actie. Maar um, ja, daar kwamen ook wel andere dingen bij, de, uh, bij kijken. Ik, uh, ik ging het, het, het vierde jaar in van mijn studie. En uh, dat leek me ook wel, uh, wel erg slim om dan om dat iets als Facebook gewoon niet, uh, niet bij de hand te hebben. Ja maar ja, goed, je, je kunt ook, ook gewoon zeggen klaar, van uh, ik ga er niet meer op. En, uh, en dan is het ook goed. Maar jij ja, het is ja, me ook echt helemaal verleid. Dus, uh, ja, dat is dus het probleem. Je denkt in de eerste instantie dat het iets is wat je gebruikt. En ja, dat je zelf kunt sturen en, en ja kunt bepalen wanneer je het wel en niet gebruikt. Maar het maakt op een gegeven moment zo'n groot deel van je uit. Ja. Dus dat, dat was bij mij wel zo. En uh, ik denk bij heel veel mensen. En daardoor, ja, dan besef je eigenlijk dat je een soort van slaaf wordt van iets wat eigenlijk maar een elektronisch tool is of zo, ja. om het zo maar te beschrijven. Ja, en toen heb ik het maar gewoon van me afgegooid. Ik denk dat dat voor mij vooral het beste werkt. Ik weet niet, ik kan niet voor andere mensen spreken, maar... Ja, als iets gewoon verslavend werkt, net als nou alcohol, uh, sigaretten, dan moet je er gewoon mee stoppen. Ja, gewoon niet een klein beetje, maar gewoon helemaal, ja. en ja. eruit, klaar. Nu... Ja, ik had het wel geprobeerd, hoor. Eerst uh, om het onzichtbaar te maken, maar toen kreeg ik nog steeds mails van Facebook. Oh, dus dat ja. was ook al zoiets van... Mm, ja. ja, je moest, ja, dus je moest er ook is... maar echt weer stoppen. Nee, snap ik. Um, nu, nu kende ik vroeger één iemand die had geen Facebook. Er zijn ongeveer 8 miljoen mensen. Meer nog dan, uh, uh, dan 8 miljoen in Nederland die een Facebook-account hebben. Um, degene die dat niet had was onze eigen Bart Halleman. Uh, kijkcijferkoning. En uh, die had nooit Facebook. Totdat op een gegeven moment kwam er een keer, zo. Nou, begin januari, begin het jaar, kreeg ik een berichtje. Bart Halleman uh, wil vrienden met u worden op Facebook. Nou, ik, ik dacht dat ik gek werd. Bart, goedemorgen. Goedemorgen, ja, Jij hebt ineens Facebook genomen. Ik heb echt uh, sinds, uh, sinds twee weken heb ik een Facebook-pagina. Ja, dat klopt. Ja, zelfde vraag die ik ook aan Danielle stelde, alleen een andersom. Wat was het moment waarop jij dacht van, nou, ik, ik, ik ga toch Facebook nemen. Ik heb me er jarenlang, heb ik me eigenlijk haast tegen verzet. Het hoeft voor mij niet. En toch ineens Facebook. Nou, dat had eigenlijk een soort hele praktische uh, reden. Want ik werk ook nog voor een website uh, genaamd Kortomville. Dat, dat gaat allemaal over uh, muziek en tatoeages en, en, en uh, snelle Amerikaanse auto's. Nou, ben ik voornamelijk voor dat muziek dan. Mm -hmm. En uh, daar schrijf ik dan ook nieuwsberichten op. En dat doe ik nu een beetje in mijn eentje. Dan nou, waren er wat mensen die wilden daar ook graag een, een, een bijdrage aan leveren. Die wilden mij tips geven. En daarvoor was er op Facebook een speciale groep aangemaakt. Waar dan een paar mensen in konden die daar dan nou ja, hun, hun input... Poet konden leveren, zeg maar. En, nou ja, wilde ik daarbij, dan moest ik dan weer inloggen... ...via de, de uh, Facebook pagina ...en dan mocht ik dan eigenlijk weer niks veranderen. Want, <laughs> nou ja, dat, he, dat staat dan allemaal op naam Korthonville. Dus dat kan dan allemaal niet. Toen dacht ik, ja, jongens, dit is zo ontzettend omslachtig... ...dan is het volgens mij sneller als ik gewoon snel even... ...een eigen pagina aanmaak. En dan kan ik gewoon onder mijn eigen naam uh, berichten plaatsen. En dan kunnen mensen ook makkelijker mij bereiken. Dus dat was eigenlijk de de praktische reden, maar toen ik er eenmaal op had... en eigenlijk natuurlijk... Uh, weer al die mensen tegenkwam die... Uh, ik al een tijd niet gesproken heb, maar die wel op Facebook uh, zitten... dacht ik, nou ja, dan, dan, dan maak ik daar ook maar even uh, gebruik van. Dus ik ben weer met wat oude bekenden... weer uh, wat berichtjes uh, aan het uitwisselen en zo. Ik vind het allemaal wel geinig, maar ik ben nog niet op het punt... zoals Danielle, dat je, dat je op een gegeven moment denkt van... oh ja, nu ben ik... Verslaafd aan Facebook. Ik bedoel, ik, ik check het twee keer per dag of zo, even kijken of er nog wat nieuwe berichtjes zijn en dan is het ook wel weer ja. genoeg geweest. Maar het is eigenlijk omdat jij dacht: van ja, ik, ik moet hier toch bij zijn, want ik wil toch in deze discussie meedoen, heb je Facebook genomen. Daniel, heb, heb jij dat niet? Dat je het idee hebt nu van ik mis iets? Want dat zou ik heel erg hebben. Dat ik denk ja, ik, ik moet hierbij zijn gewoon, want hier gebeurt <lacht> Nou, op nee, ik, ik ben een uh, volmaakt gelukkige. <lacht> nou, nou, volmaakt gelukkig, ik <lacht> denk dat wel heel erg. Het uh, gaat de goede kant op. Nee, ik, ik, ben, ik, ben heel, ik ben juist heel blij dat ik het niet meer heb. Maar ik, nou, ja, ik heb. Als momenten dat ik bijvoorbeeld uh, als we naar feesten gaan, ik ga misschien regelmatig naar, uh, naar ja, feesten en, en dan worden er foto's gemaakt en die worden op Facebook gezet. Ja, dat werd niet meer, wordt niet meer ouderwets zeg maar op een website gezet. Ja, dat nog wel eens, maar ja, ja eigenlijk verdwijnt dat steeds meer. Het wordt steeds meer op Facebook geplaatst, ja. dus dan denk ik wel van: Oh ja, ik wil dit eigenlijk ook wel even meemaken, even zien. En dan, uh, dan, dan kan ik wel op die van, uh, van mijn vriend, zeg maar. Die heeft oh, ja. nog wel een Facebook. Oh, ja, dus als je, dus als je nog dat even is, een ja. paar dingetjes wil bekijken. Van, nou, bijvoorbeeld dat soort fotootjes. Dat je echt, wat je normaal gesproken zou doen als je naar een website zou surfen. dan kun je dan nu ja, eventjes ja. Uh, ja. Een, een andere account. Maar voor de rest, geen, geen eigen vrienden meer op Facebook dan natuurlijk. Ja, nou ja, ik gebruik het dus nu echt als een tool alleen maar. Ja. Maar, maar mis jij dan niet uh, uh, binnen jouw vriendengroep uh, gesprekken bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, het, het vervelende is wel, als ik de enige ben, zonder Facebook in mijn vriendengroep, wat dus nu uh, het geval is, dan, ja, dan word je, dan word je nog wel eens, uh, nou, niet echt buitengesloten, maar dan, heb, dan is er nog wel eens een moment dat je dan denkt, oh, hé, hey, dit weet ik helemaal niet, of ja. zo. Weet je ja. wel, als je in gesprek zit of zo. Ja. Uh, dus op die, op die momenten denk ik dan wel eens, goh, mm, ja, nou dan, dan misschien dan, ben, dan is er wel een soort stemmetje in mijn hoofd dat zegt oh misschien toch maar weer een keer een Facebook, <laughs> <laughs> maar, nou, maar dat, ik kan zo erg goed genieten juist nu van, van uh, juist geen Facebook hebben. Ja. Dat, dat het eigenlijk dat is veel ja veel meer voor mij uh, ja. Waardevol, dan, ja, dan, dan mis ik maar een paar dingen. Dat ja. vind ik niet erg. Nou, eigenlijk, ik heb, heb ook wel, ja. Ja, eigenlijk hebben jullie dus nu geruild, hè, wat dat betreft. Want uh, jy, ja. Bart is, jij ja. hebt geen Facebook meer en Bart heeft wel Facebook. Uh, Bart, geef Danielle eens een tip van hoe te leven zonder Facebook. Wat is nou, uh, hoe, hoe deed jij dat vroeger? Uh, uh, uh, gew gewoon uh, gewoon leven, zoals ik het altijd neem. Yeah. Want ja, als je toch niet... Ik, ik, kijk, het probleem voor, voor Danielle is natuurlijk... Zij weet wat er allemaal gebeurt op Facebook... en dat heeft ze nu niet meer. Dus je weet wat je mist. Terwijl ik had geen Facebookpagina... terwijl iedereen om me heen er wel een had. Ja, weet ik veel. Ik bedoel, als je er niet op zit en je bent er niet actief mee bezig... heb je ook geen idee wat je mist. Dus hoe kan ik dan... Uh, uh, uh, begrijpen dat ik, dat ik iets mis of, of, of doorhebben. Want ik had daar toch geen, toch geen zicht op. En als er echt iets belangrijks was, dan kwam dat wel op een andere manier tot mij. Dus ik zou... Het ja, is een beetje alsof je aan een, aan een uh, uh, laat ik zeggen, ik ben net aan die heroïne begonnen. En uh, Daniëlle is nu afgekikt. En die moet nu eigenlijk ja, de rest van mijn leven ja, van, van de heroïne afblijven. Het. Daar komt het dan eigenlijk een beetje op neer. Ja, oké, okay, ik snap het. Heel dus ik zou, liever, ik zou liever aan, aan Danielle willen vragen. Van, want ik ben dan, dan, dan nu. Hè, ik, ik loop nu gevaar dat ik verslaafd raak. Ja. Waar moet ik dan op letten? Wat zijn de symptomen waar, waarop ik dan op een gegeven moment moet denk van oké, okay, jongens, nu gaat het mijn Facebook gebruik eigenlijk te ver. En nu moet je stoppen. Wanneer moet ik de stekker ja. eruit trekken? Ja, nou ik, ik vond het op zich wel typisch dat je net vertelde ook uh, dat het eerst eigenlijk puur een, een praktisch ding was. En dat je op een gegeven moment toch wel ja, best wel gebruik van bent gaan maken. En dat ja, daar is het al. Nou ik zeg niet dat het daar misgaat, maar. Daar begint het. Nou ja, dan zie je al dat, dat je er dus op een gegeven moment gewoon in gaat rollen. Ja, het is het begin van het einde, is er al Bart? Moet ik, moet ik mijzelf nog gewoon beperken? Want ik zit, ik zit nu dan uh, twee, keer, twee keer per dag. Want je, als ik in de trein zit, dan heb ik even thuis, tijd. En uh, misschien als ik s'avonds even thuis ben, dan kijk ik nog even over wat, wat berichtjes zijn. Maar uh, uh, ja, vind, vind je dan dat ik gewoon moet zeggen van nou ja, je mag je mag twee, hooguit, drie keer per dag mag je op Facebook kijken en dan meer niet. Nou, zo werkt het niet. Dan zou ik eerder kijken of je binnen Facebook misschien uh, opties kunt inschakelen die ervoor zorgen dat je. Uh, Echt alleen de belangrijkste dingen voor jou uithalen. Maar ik vind het sowieso al lastig dat je met Facebook dus altijd een persoonlijke pagina hebt. Je moet altijd een persoonlijke pagina hebben. En dan kun je ja. bijvoorbeeld een fanpagina maken. Je kan niet alleen iets, ja, iets zakelijks doen op Facebook zonder die persoonlijke pagina. Got en nou, ja. wat je kunt doen is, is uh, bijvoorbeeld op je dashboard, volgens mij, kun je ervoor kiezen om dingen onzichtbaar te maken. Dus als je dan gewoon jouw vrienden. Uh, ja, er zijn een paar belangrijke van het, zeg maar, die je gewoon graag wil, graag wil spreken op Facebook of wil bijhouden. Nou, dan kun je die gewoon zichtbaar houden. En ja. uh, mensen die gewoon iets minder belangrijk vindt, maar wel in je netwerk passen, zeg maar, nou, die, haal, ja, die haal je er niet echt uit, maar die maak je onzichtbaar. Zodat je er echt alleen maar... Uh, naartoe kunt gaan wanneer je het echt nodig hebt. Nou Bart, ga, er, wa ga gaat. er wat mee doen Bart, met, met de tip van, uh, van Danielle. En uh, zorg dat je niet verslaafd raakt Danielle. Sterkte met het uh, niet hebben van Facebook. En, en vooral ja. heel veel plezier met de echte contacten. De goede gesprekken ja. ja. die je ineens hebt. En ja, eigenlijk heb ik wel een beetje ja, ik vind het wel tof eigenlijk. Zou het ook wel willen. Maar goed, ik heb nou ja? eenmaal Facebook. Ja, ik vind het toch wel dat cool. Heb je overgehaald? Ja. Nee, dat, ho, ho, ho, ho, dat ook weer niet hoor. <laughs> Wie weet in de toekomst. Dankjewel Danielle. Okay. En Bart, ik spring je cool. straks nog in kijk, even bingo. Hey, tot zo. van Novastar, Because. En daarvoor hadden we het over Facebook. En uh, of je daar nou wel of niet aan moet beginnen. En misschien moet je er juist wel mee gaan stoppen in deze tijd. Uh, de vraag is, vonden wij, hoe belangrijk is social media eigenlijk voor jou? Ja, af en toe even Facebook kijken of zo. Vrienden vriendinnen. Uh, best groot onderdeel, ja. Daarmee uh, spreek je gewoon dingen af. Um, gewoon dingen van anderen bekijken. Zo. Gewoon die, uh, dat nieuws gewoon een beetje bekijken. Uh, Facebook gebruik ik wel bijna elke dag. Ja. Mm. Voor mijn werk gebruik ik het ook best wel veel. Want ik uh, werk daar in de winkel. Supervet. En uh, ja, daar, uh, daar gebruik ik het eigenlijk ook wel elke dag voor ja, gewoon nieuwe dingen op te posten. En, uh, het, is wel, ja, het maakt best wel een groot deel van je leven uit eigenlijk. kan ook wel zonder hoor. Het is niet dat ik het elke dag gebruik, maar soms wel. Soms Heel niet. belangrijk. Uh, Facebook en uh, WhatsApp en dat soort dingen. Ja, uh, vrienden bekijken. Uh... Nou, best wel belangrijk eigenlijk. Ja, maar... Nou, vooral WhatsApp. Uh, nou ja, foto's kijken van andere mensen, te kijken. Ja, ik heb het wel maar, bijna nooit op. Ja, ik weet niet, het interesseert me niet zoveel als mensen... Uh, gewoon wat mensen gaan zeggen, ik ga slapen en zo, dat maakt me niet echt veel uit. Ik kijk er niet echt naar. Um, ik denk dat social media heel erg belangrijk is om contact te houden met uh, kennissen, vrienden en dergelijke. Ja, drie uur, uh, twee uur per dag toch wel daarmee bezig bent, ja. Oh, ik ook wel. Met gemak wel. Sterker nog, ik denk dat ik er altijd mee bezig was. Ik moest uh, uh, nog voor de kerst, had ik een interviewtje. Of moest ik, uh, moest ik een interview geven. Uh, voor, uh, uh, voor ook een Radio 1 programma, de gids. En dan ging het over mijn webwereld. En dan moest ik vertellen, onder andere, hoe lang ik online was per dag. Hoeveel uur. Nou, ik ben echt altijd online. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit offline ben. Altijd, altijd online. Ja, ik, soms heb ik mijn telefoon niet bij me, dan ben ik eventjes niet online. Maar voor de rest gewoon altijd bezig. En altijd... Ik heb net ook gewoon tijdens dat kleine reportage heb ik even een tweetje verzonden aan Frank. Zo van, nou goed, vloep. Hoe vaak ben jij met social media bezig? Is het voor jou een verslaving? Ik ben wel even benieuwd. Laten we er even kort over kletsen op, uh, op Twitter. He, daar past dan toch het beste. Twitter.com slash Luke. Dat is mijn eigen Twitter-account. Het is week 3 van 2013. Die zit er alweer op. Wat voor week was het voor jou... We gaan de straat op en vragen om de hoogtepunten. Uh, toch het schaatsen hier nu. Omdat het met school is en dat doen we bijna nooit met school. Uh, <laughs> nou, in het weekend ga ik zondag shoppen met mijn vriendin. Omdat ik hou van winkelen. Ja, ik wil broeken en shirtjes en een paar truien. Nou, ik ga met vrienden afspreken. Nou, gewoon naar buiten en zo. Chillen, een beetje hangen en zo. Um, ik ga uh, zaterdag ga ik naar de prinsenzitting in Valkenburg. Dan wordt de, de, wordt de uh, carnavalsprins van Valkenburg wordt dan gehuldigd. Of eigenlijk officieel een beetje geëerd. Uh, wat daar gebeurt, ja, dat mag ik eigenlijk niet op de radio vertellen. Ik ga naar mijn oma. Even je zeggen. Ik ben de enige die nog naar mijn oma gaat. Dus dat verdient ze dan wel, denk ik. Nou, ik ga van een weekend uh, filmavond houden met vrienden. Uh, horrorfilms, ik weet niet wat we gaan kijken. Misschien we wel. Uh, nou ja, het is gewoon gezellig, met allemaal vrienden en dan heb je tenminste wat te doen. Ja. Mijn nichtje wordt vier. <laughs> ik ga even heen, want ik ben nog nooit in het huis geweest. Van ze. Um, ik ga heel hard zuipen morgenavond en dan ga ik constant in de grappen liggen en zondag ga ik uitbrakken. En... Uh... De hele dag slapen. Ik wou naar een vriendin van mij, die is afgelopen week bevallen. Maar ze was al helemaal volgepland met uh, bezoek. Dus uh, ik moet even een weekje wachten. Ja, zeker. Ik ga helemaal los dit weekend. Echt, echt. Ik denk dat ik vrijdag begin met drinken en zondag stop. En dan even langs mijn oma. En naar de film. Uh, ik ga naar Django Unchained. Uh, omdat, ik dat, uh, omdat ik wel uh, van Tarantino films hou, dus uh, vandaag. Um, ja, ga ik doen. Ik heb een, uh, een filmweekend in huis met allemaal films, feit of fictie is dus Allemaal documentaires en een hele mikmak. En dan nodigen we wat vrienden uit. En dan gaan we ze alle... Lekker, voor de buis? Ah. Drinken, suipen en een kots in een greppel. Doos voor de ding. Zometeen het fantastische verhaal van Dick. Die heeft meegedaan aan het WK Klunen. Nou, hoe dat afloopt hoor je zometeen. Nu is Will and the People Holiday. by rave Goggles on and I'm sick of it, babe. Who was that girl and what was her name? I couldn't find her, man. She went back to play. Leuk hè? Dat is een uh, nieuwe single van Will and the People, Holiday. Ik heb hier een berichtje van NOS.nl. De Elstedentocht en Klunen, de tocht der tochten en het lopend schaatsen, zijn onlos, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Terecht gaat de meeste aandacht uit naar de beste schaatsprestaties, maar daardoor raakt het Klunen nog wel eens ondergesneeuwd. En daarom dachten een aantal mensen: weet je wat, het gaat een WK Klunen organiseren in grauw. Gisteren was dat. Wij dachten: weet je wat, Dick van BN University. Jij mag meedoen voor ons. Nou, hij dacht, oké, okay, leuk. Maar hadden wij kunnen bedenken dat onze dik nog best wel een aardig potje kon klunen? Hoe goed, dat hoor je zo meteen na het nieuws van 6 uur. Blijf luisteren.